Reputatiecoaching Podcast nummer 61. Vorige week maandag is de Winter Winkeldata Workshop van start gegaan. En inmiddels heb ik vijf instructievideo's gepubliceerd. Waarin wordt vertoond hoe je op diverse relevante sites. met een hoge mate van autoriteit. vermeldingen voor jouw bedrijf kunt krijgen. Door zoveel mogelijk zinnige bedrijfsmeldingen te creëren... ...verstevig je namelijk je online presence... ...en zorg je ervoor dat je mogelijk hoger in de zoekresultaten komt. Deze winter winkeldata workshop is dan ook het eerste onderwerp voor deze uitzending. Daarna heb ik tien manieren om je content marketing strategie ver harder voor jou te laten werken... ...en ik sluit de podcast van vandaag af met een stukje over hoe je je naam als online brand kunt positioneren. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast...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 De Winter Winkeldata Workshop is nog niet eens ten einde, maar is nu al een succes. Ik heb namelijk afgelopen week een paar mailtjes ontvangen met positieve reacties van diverse luisteraars van de podcast en lezers van de website op de geposte instructievideo's. Maar het was sommige mensen nog niet duidelijk hoe de instructievideo's van de Winter Winkeldata Workshop in relatie staan tot de citations schoonmaak. Daarom zal ik het nog even kort uitleggen. De kans is erg groot dat de lokale bedrijfsvermeldingen die links en rechts van jouw site online staan inconsistente gegevens bevatten. Dat gebeurt nu eenmaal in de loop van de tijd en hoe ouder je bedrijf is, hoe groter de kans op meer inconsistentie. Dit heeft een negatief effect op de score van jouw website en Google Plus pagina in de lokale zoekresultaten. En dus moet je die vermeldingen opschonen. Het beste is om eerst schoonschip te maken en daarna door te gaan met het verwerven van nieuwe citations of bedrijfsvermeldingen. Voor het opschonen ben ik dus de citations schoonmaak gestart. Om je daarbij te helpen heb ik een spreadsheet gemaakt op Google Drive die je kunt gebruiken om je vermeldingen te registreren als mede om je voortgang bij te houden enzovoorts. Bovendien heb je die spreadsheet nodig als je nieuwe bedrijfsvermeldingen gaat aanmaken. Je krijgt een link naar deze spreadsheet als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief. Na aanmelding krijg je eerst een mailtje ter bevestiging dat je mij toestaat dat ik je mail stuur en geloof me ik zal je niet gaan spammen. Bovendien kun je ook op elk moment afmelden. Maar goed, als je die mail dus hebt bevestigd stuur ik je zo snel mogelijk de link naar de Google Spreadsheet. Daarvan kun je zelf een kopie maken op je eigen Google Drive waarna je aan de slag kunt. En hoe je dat doet heb ik beschreven in de werkinstructie Opschonen Citations. Daar kun je alles lezen over hoe je te werk moet gaan om je citations op te schonen. Heb je je nog niet aangemeld, meld je dan nu aan op www.reputatiecoaching.nl en ga meteen aan de slag met je citations opschonen. En ik wil je laten zien dat je website niet stil hoeft te zijn terwijl je afwezig bent. Ik zit op dit moment een goede anderhalve week op Martinique, een eiland van de Franse Antillen. Toch loopt de publicatie van content gewoon door. Je ziet artikelen online komen, instructievideo's en de podcast gaat ook gewoon door. Dit heeft wel enorm veel tijd in de voorbereiding gekost, maar ik vond het het waard. Bovendien wilde ik jullie als lezers, lezeressen en luisteraars niet verstoken laten van content en een soort van stilteperiode op de site laten ontstaan. Hoewel ik op vakantie ben, hou ik wel stiekem de statistieken af en toe in de gaten. Het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan. En ik zie dat de podcasts beluisterd worden, de video's worden bekeken en mensen schrijven zich in voor de nieuwsbrief en andere unieke content die ik alleen per e-mail zal verspreiden. Ik vond het dus leuk om net als afgelopen zomervakantie tijdens mijn afwezigheid een serie van instructievideo's te publiceren die je kunnen helpen bij het verwerven van meer online bedrijfsmeldingen. Daarom heb ik dus de Winter Winkeldata Workshop gestart. Dit is een serie van 10 instructievideo's over het aanmelden op diverse lokale en branche specifieke sites. Zo zijn de afgelopen week al instructievideo's verschenen waarin wordt uitgelegd hoe je jouw bedrijf kunt aanmelden op Infobel, Tello's, Lokaal Totaal, B9.nl en 123 Tandarts. Oké, okay, die vijfde zal niet voor veel luisteraars anders dan tandartsen bruikbaar zijn geweest. Maar ik wilde je laten zien dat er naast alle lokale en geografisch georiënteerde directories ook branche-specifieke directries zijn waar je citations kunt aanmaken. En deze laatste site is er zo'n eentje. Die bezocht ik namelijk omdat ik een tandartsenpraktijk uit Culemborg hielp om beter te scoren in de lokale zoekresultaten. Zoals je kunt zien op de screenshot die ik heb opgenomen in de show notes is dat gelukt. Nu ik het over de show notes heb, je kunt een volledige transcriptie van deze podcast als mede diverse links, video's en afbeeldingen voor deze uitzending bekijken op www.berichtatycoaching.nl/61. En ben je al begonnen met het opschonen van de citations die je van je bedrijf links en rechts op internet hebt gevonden? Laat het me weten onderaan de show notes van deze podcast. Ik ben namelijk wel benieuwd. Zeg ook gerust wat je vindt van de instructievideo's van de Winter Data Workshop. Ik sta altijd open voor suggesties, want ik wil graag die content maken... waar jij als luisteraar van de podcast en lezer van de website het meeste aan hebt. Hou ook de site in de gaten, want over twee uur komt de zesde instructievideo uit de serie online. Heb je niets met tandartsen, anders dan dat je ze twee maal per jaar voor de periodieke controle bezoekt... dan kun je deze ook overslaan en morgen gewoon terugkomen. Dan komt er weer een instructievideo waar iedereen weer wat aan heeft. SEO is niet dood, maar content marketing is datgene wat je in 2014 helpt... met het op de kaart zetten van je bedrijf, je producten en je diensten. Maar is jouw content marketing strategie klaar voor 2014? Ik vond op het weblog van Bruce Clay een mooi artikel... met daarin 10 manieren om je content marketing strategie harder voor jou te laten werken. De lijst komt uit zijn boek Content Marketing Strategies for Professionals... Ik heb het boek nog niet gelezen op het moment dat ik deze podcast maak. Maar zoals ik al zei, ik heb deze podcast en de podcast van vorige week... een goede anderhalf week vroeger gemaakt dan dat ze zijn uitgekomen. Ik zal eens zien of ik het boek kan aanschaffen op de Kindle... dan heb ik leuk wat lees voor tijdens de reis. Gebruik de lijst als een richtlijn. Vraag jezelf af of je de dingen van de lijst doet... en of je ze ook echt moet doen. Want alle punten zijn niet voor iedereen. Bijvoorbeeld, maak ik video's? Is het logisch voor mijn bedrijf om video's te maken? Maak ik video van hoge kwaliteit? Is mijn video geoptimaliseerd voor de zoekmachines? Toont mijn video mijn bedrijf en haar corporate message voldoende? Als eerste, bepaal doelen. Voordat je ook maar enige inspanning pleegt voor het maken van content, moet je je doelen bepalen, zodat je weet waarom je de content maakt. Zonder doelen is het zinloos en heb je geen idee of je inspanning het gewenste resultaat hebben. Want wat is het gewenste resultaat als je geen doelen hebt? Verzeker je ervan dat je zinnige en realistische doelen stelt. Het heeft geen zin om zomaar wat te roepen om vervolgens te falen. Hou je doelen rekening met de volgende aandachtspunten. Relaties opbouwen, scoren in de zoekmachines, inkomende links van andere sites aantrekken, mond-tot-mond -mond reclame stimuleren als mede-aandacht vanuit de social media, inkomend verkeer creëren, storytelling van je bedrijf, je mensen, etc. De statistieken van vorig jaar en hoe je ze kunt verbeteren, externe factoren die mogelijk een positief of negatief effect hebben. Als tweede bepaal je publiek. Verschillende mensen zoeken naar verschillende content om verschillende redenen. Welke mensen zoeken jouw content? Wat is je doelgroep? Weten wie je blog leest, je video's bekijkt en je producten koopt, geeft je een enorme marktkennis die je kan helpen om ook je bestaande klanten te behouden. Als je precies weet hoe je de interesse van je huidige klanten moet vasthouden, kan dit namelijk ook helpen met het opzetten van campagnes die soortgelijke klanten aantrekken. Je onderzoek hiernaar kan ook uitwijzen dat je klanten aantrekt die je eigenlijk liever kwijt dan rijk bent. Als dat het geval is, gebruik de resultaten dan om je ideale doelgroep te bepalen. Heb je je resources in je eigen bedrijf gebruikt, zoals de klantenservice en sales, om meer te leren van je huidige klanten? Heb je je web en social analytics gebruikt om te zien wat het geslacht, de leeftijdsverdeling en locatie van je gewenste doelgroep is? Heb je interne gesprekken gehad om te brainstormen over de gewoontes van je ideale klant? Heb je online marktonderzoek gedaan? Als derde punt, doe een content audit. Voordat je het wiel gaat heruitvinden is het wijs om een kort onderzoekje te doen naar de huidige inspanningen op het gebied van content marketing om een idee te krijgen wat werkt en waar aan moet worden gewerkt. Dit heet wel een content audit en die kun je zo diepgaand of oppervlakkig maken als je zelf wilt. Aandachtspunten hierbij zijn de analytics zoals de hoeveelheid verkeer die een blogpost naar je site trok of het aantal conversies van een bepaald stuk content. Hoe populair de content is, hebben mensen het gedeeld, het geliked of erop gereageerd? Trek je content nog steeds bezoekers en verkeer? Voldoet je huidige content nog aan de behoeftes van je klanten? En welke patronen zie je? Zijn er bepaalde onderwerpen die altijd verkeerd trekken? Als vierde maak zinnige blogcontent. Je blog stelt je in staat om iets aan je klant en de community te geven. Je bouwt hiermee vertrouwen en bekendheid met je merk. En het werkt continu als onderdeel van je sales funnel als een prospect je site bezoekt op zoek naar bepaalde informatie. Je blog moet ook een belangrijk onderdeel zijn van je SEO-strategie. Aandachtspunten hierbij zijn: maak gebruik van je content audit. En bouw voort op succesvolle thema's en onderwerpen om zo meer content te produceren die aanslaat. Zijn je blogtitels geoptimaliseerd en vallen ze voldoende op? Overweeg het schrijven van guestblogs. Sta andere toe om op jouw site te bloggen. Maak gebruik van content creation. En ga eens brainstormen over evergreen content die je zou kunnen gaan publiceren. Als vijfde, maak high quality video content die je verhaal goed vertelt. Video en podcasts bieden je de meest persoonlijke interactie die je kunt hebben met je klanten... na het fysiek bij elkaar in één ruimte zitten. Bovendien wordt er veel naar video's gezocht. Is het ideaal om online presence te creëren... en zijn sommige dingen nu eenmaal beter uit te leggen in een video... dan met gedrukte woorden. Maar is je video van hoge kwaliteit... persoonlijk, shareable, geoptimaliseerd voor de zoekmachines... en technisch goed om te publiceren op YouTube, Vimeo... of om te embedden op je eigen site? En vervolgens ondersteunt het je bedrijfsbedoelen... Roept het op tot actie, vertelt het een verhaal, representeert het je merk en je imago en brengt het de boodschap helder over? Als zesde punt, vergeet niet dat een plaatje meer waard is of meer zegt dan duizend woorden. Dat is natuurlijk het geval als het het juiste plaatje is. Goede content marketing foto's vertellen een verhaal, hebben een boodschap en stimuleren mensen om actie te ondernemen. Een foto die je gebruikt voor je content marketing strategie moet van dit alles een beetje hebben. Maar voordat je een foto deelt, heb je overwogen waarom je de foto deelt. Hoe het je bedrijfsdoelen ondersteunt, welke personen je de foto aan wilt tonen? Welk verhaal je foto vertelt, of de mensen in staan, of de kwaliteit, de kleuren en het contrast van de foto goed is, of de foto goed de gewenste boodschap overbrengt, of de foto goed te de delen is in de sociale netwerken. Als zevende laat je volgers content voor je creëren. Overweeg eens je fans, klanten, volgers en anderen om jouw verhaal te laten vertellen vanuit hun perspectief. Twee ideeën om user-generated content te krijgen zijn als eerste... bied de mogelijkheid om user-generated afbeeldingen of verhalen te delen op je blog, je site of je social media kanalen... of organiseer wedstrijden voor user-generated content. Nummer 8. Leid of sponsor live evenementen of woon ze bij. Evenementen zijn een fantastische mogelijkheid om je verhaal te maken... ongeacht of je je leid, sponsort of gewoon bijwoont. Overweeg eens veel foto's te nemen, een evenement te sponsoren... je eigen evenement te organiseren om zo je content te creëren... Of om te live bloggen tijdens een evenement. En dan als negende, gebruik social media om met mensen te praten en niet tegen ze. Actieve netwerken kunnen je helpen met je boodschap over te brengen, je branding en je producten op het juiste moment bij de juiste mensen onder de aandacht te brengen. De crux is om social media te gebruiken als een community tool en niet als een zend tool, waarmee je alleen maar content op het net blaast. Stel jezelf de volgende vragen. Ben je selectief ten aanzien van de netwerken die je gebruikt? Ben je bezig met het versterken van je social media communicatie met behulp van adverteren? Zie je merk en imago terug in je content? Maak je deelbare content? En gebruik je social media voor betere customer service en customer care? En als laatste op de tiende plaats gebruik paid media om earned and owned media te versterken. Eerder in podcast 52 had ik al eens over deze vormen van media. Je kunt paid media gemakkelijk integreren met earned and owned media om zo alle drie effectiever in te zetten waardoor ze elkaar versterken. Enkele Aandachtspunten zijn. Zie je paid, earned en owned media als aparte kanalen of drie geïntegreerde kanalen? Gebruik je paid media om je organische, owned content bij een breder publiek te krijgen? Gebruik je paid media om de click-through rate van bepaalde zoektermen te meten? Gebruik je sponsored tweets of andere social media promoties om je social media content bij een breder publiek te krijgen? Of gebruik je betaalde advertenties voor keywords? Waar je ook organisch voorengt om zo je betaalde advertenties naast je organische content vertoond te krijgen? Om content marketing goed te doen, moet je eerst nadenken voordat je iets gaat doen en vervolgens beschouwen en in de gaten houden wat je aan het doen bent. Kijk of je continu aan je doelen werkt en of je inspanningen het gewenste resultaat hebben. Stuur eventueel bij en als je modus operandi hebt gevonden die werkt, blijf die dan herhalen. Deze 10 punten zijn om je nog eens aan het denken te zetten over je eigen content marketing inspanningen. Nogmaals, ik heb ze niet zelf opgesteld. En ik zal ze zelf ook nog eens een paar keer doorlezen om te zien of ik zelf nog wel on track ben. Wat vinden mensen die op Google jouw naam opzoeken? Denk je wel eens na over online reputatiemanagement voor jouw eigen naam? Vooral als je zakelijk onder je eigen naam opereert is dit nog belangrijker. Maar ik raad je aan om met enige regelmaat sowieso eens je eigen naam op Google in te typen om te zien wat er wordt vertoond. Je kunt hier ook eens sturen en ervoor zorgen dat alleen positieve zaken worden getoond op de eerste paar pagina's van de zoekresultaten. Door de eerste pagina te domineren met content die voor jou afkomstig is, heb jij de boodschap die je met jouw naam wilt communiceren onder controle. Essentieel is dan wel dat het content is die jij volledig onder controle hebt. En het liefst heb je ook de content op pagina 2 en 3 van de zoekresultaten volledig onder controle, want veel verder gaan de meeste mensen niet zoeken. Onder reputatie is niet alleen belangrijk voor advocaten, huisartsen of tandartsen die vaak onder hun eigen naam opereren, maar eigenlijk voor iedereen. Want ook als je gaat solliciteren is het vervelend als je interviewer minder positieve zaken over jou weet te noemen die je gemakkelijk op internet kunt vinden of dat ze ten onrechte verkeerde informatie met jouw naam hebben geassocieerd. In deze podcast wil ik het slechts kort aanstippen wat je zoal kunt doen om je eigen naam als online brand te positioneren en om vervolgens de zoekresultaten te domineren. Maar laat gerust de reactie achter in de show notes die je kunt vinden op www.reputatiecoaching.nl slash 61 als je wilt dat ik hier de komende tijd eens dieper op inga. Als je de zoekresultaten wilt domineren met je eigen naam, zorg er dan voor dat je... ...als eerst je eigen.nl.com ofinfo of .info domeinnamen hebt... ...voorkom verwarring en claim in elk geval deze drie extensies in die mogelijk. Als tweede, zorg ervoor dat je een sterke social media presence ontwikkelt... ...over zoveel mogelijk social media sites waar je overal jezelf positioneert met je eigen naam. Op de derde plaats, zorg ervoor dat je foto's van jezelf optimaliseert voor jouw naam. Als vierde, zorg ervoor dat je listings in directories claimt en volledig maakt en dat je persberichten optimaliseert voor je eigen naam... en dat je publicaties krijgt met je naam erin of eronder. Ook kan het helpen om een eigennaam.wordpress.com site neer te zetten... waar je een beetje content op zet, evenals een Tumblr-blog met je eigen naam enzovoorts. Sites als Twitter, Facebook, Pinterest en LinkedIn... scoren erg hoog voor de namen die erin voorkomen. Maak er handig gebruik van. Let wel, als jij die pagina's niet claimt onder je eigen naam... dan bestaat de kans dat iemand anders het doet... En dan kan het je op het verkeerde moment mogelijk erg in verlegenheid brengen. Dus claim gewoon alle social media properties die je maar kunt vinden... en zet overal wat content op. Hiermee kom ik dan weer aan het einde van deze podcast. Volgende week maandag kom ik weer met een podcast... die ik echt de zondag ervoor heb gemaakt, want dan ben ik weer terug in Nederland. Als je de podcast leuk vindt en je hebt inderdaad wat aan alle informatie die ik met je deel... help mij dan met het verder verbeteren en promoten van deze podcast. Deel hem op Twitter, like hem op Facebook of geef een plus 1 op Google+.